Zes uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De faillissementsaanvraag van geldtransporteur Secure Cash is afgewezen. Het bedrijf zegt dat het binnenkort zijn rekeningen niet meer kan betalen... maar volgens de rechter is er nog genoeg geld in kas. Ook wil het bedrijf volgens de rechter zo van arbeidscontracten... en huurovereenkomsten afkomen, maar daar is faillissement niet voor. Bij Secure Cash werken 320 mensen.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 Burgemeesters van Schiermonnikoog en Terschelling hadden om hulp gevraagd... omdat de eilanden het zelf niet aankunnen. De stranden worden overspoeld met troep... nadat er gisteren zo'n 270 containers van een groot vrachtschip waren gevallen. Op Schiermonnikoog is verder ook een grote zak met een giftige stof aangespoeld.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 En vanavond wordt Michael van Gerwen gehuldigd in zijn woonplaats Vlijmen in Brabant. Eergisteren won van Gerwen het WK Darts voor de derde keer. Op het plein in Vlijmen worden duizenden fans verwacht. Het weer vanavond en vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen met lokaal een graadje vorst. Morgen overwegend bewolkt in het oosten en noordoosten wat regen en dan wordt het 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A8 Amsterdam-Zaandam tussen knappend Koenplein en Zaandijk. Een kwartier vertraging door een gat in de weg. De linkerrijstrook is daar de komende uren dicht. Daardoor ook file op de A10 de ring van Amsterdam op de ring noord tussen Volendam en Amsterdam-Tuindorp. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 FM. Oh, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM met men nu. Een hele goede avond luisteraars. Je luistert weer naar CFM Young Sandvort. Het is vandaag 3 januari 2019 en vandaag ben ik uh, samen met Ben. Ja, samen met mij weer. Ik, uh... ja. Ik ben hier Goedenavond. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? We gaan het rond kwart over zes hebben. Uh, kwart over zes moet ik zeggen. Dan gaan we het hebben over de top vijf games. En dan uh, rond half zeven de top vijf films. Ook heel leuk natuurlijk, niet te missen. Um, om kwart voor zeven hebben we dan de evenementen. En om zeven uur hebben we een kleine pauze. En dan komt het nieuws er even tussendoor. En natuurlijk om kwart over zeven artiestennieuws. En dan sluiten we het half uurtje af. Uh, met de smash hits. Dus dat wordt weer een gezellige twee uur, zou ik zeggen. En ondertussen gaan we luisteren naar Michael Bibi en Hanging Tree. Don't you ever leave me, don't you ever go I've seen it on TV, I know how it goes Even when you're Your face light up my phone I never see you singing tiny dancer every time my head hurts every time i'm low Cause i don't know if i would be alive today with or without you like night and day everything about you uncomplicated here with you every day is a saturday but every Sunday you got me praying don't you ever leave me don't you ever go I've seen it on TV De Speechless van Robin Schulz. En daarvoor de Don't Leave Me Alone. Van David Ketta. Hey, ja, het is alweer uh, tijd voor de top 5 games. Ja, zeker waar. Het is uh, kwart over zes. Dat betekent inderdaad de top 5 games... Wil jij ze doen? Ja, waarom niet? Laten we geen doen. Ja, doe je best. Ja, dankjewel. Dan hebben we op nummer 5, dat is een nieuwkomer. Just Calls 4. Die staat er? dan inderdaad op nummer 5. Op nummer 4 hebben we FIFA 19. Ja, die is 19. nieuw, hè? Die is nieuw in de top 5. Dat zei hij, ja, hij is nieuw in de top 5. Ja. En dan hebben we op nummer 4, FIFA 19. Die is helaas één plekje gezakt. Oeh. Speel jij FIFA? Nee, ik speel geen FIFA. Speel jij ah, FIFA? Eh, uh, <laughs> geen FIFA 19. <laughs> FIFA 13 zeker, of niet? Nee, 16. 16. <laughs> ook oh goed, het is een FIFA. Dan hebben we op nummer drie Battlefield 5. Die is oh, twee plekken gestegen. En op nummer twee hebben we Red, Dead Red Attemption 2. Ja, twee. lekker, lekker, lekker. Lekker, ja. <laughs> die is één plek gezakt. En dan hebben we op nummer één Call ja. of Duty Black Ops 4. En uh, die is er één plek gestegen. Speel jij Black Ops 4? Nee, ook niet. Uh, speel jij wel überhaupt iets van dit lijstje? Nee. Uh, oh nee, dat had je wel voor ik vorige week ik, uh, ik ook gezegd. Ik, ja. uh, ik game cool. niet zoveel. En uh, jij game volgens mij alleen uh, autospellen. Uh, top... Ja, ja, racen. racen Alles ja. met racen. Alles met racen is goed bij hem. Zeker. Ja, ja. Hey, uh, zullen we willen muziek luisteren? Ik vind en het wel. En dan uh, we om half zeven weer verder gaan met de top 5 films. Ik zal het doen. Ik zal het doen. About Or what right, talking right, what what you talking about. I see your lips moving. what talking about? what right, what what right, talking right, what what But what you talking about? I see your lips moving, but what you talking about? I see your lips moving, but what you talking about? See, Voor de Jack Jones, years and years and play. Ja, zo weer ja, half zeven, ja. de tijd vliegt voorbij hier oh, uh. dat, is, dat is zeker waar, ja. Zo, ja, kon weer, ik, ik kon het knopje niet vinden. Uh, lastig, okay. hè? <laughs> uh, mm, ja, toch bij films. Nou ja, beginnen we op nummer 5, denk ik dan maar. Is misschien wel wat handig. Dat uh, lijkt mij wel, ja. Daar staat uh, Bumblebee. En we hebben trouwens allemaal uh, die op hetzelfde plekje staan, op eentje na. Ja, ja. eigenlijk wel, inderdaad. Bumblebee, die blijft dus op dezelfde plek voor 12 jaar en ouder. Dan hebben we op nummer 4, die is nieuw in de top 5, dat is Bohemian Rhapsody. Met uh, voor 12 jaar en ouder. Ja. En dan hebben we op nummer 3, The Cringe. Die bleef ook hetzelfde, voor 6 jaar en ouder. Op 2, Aquaman. Die bleef ook hetzelfde. Voor 12 jaar en ouder. En dan nummer 1. Ja, nog steeds dezelfde. Ja, ook nog steeds dezelfde. Bombini Holland 2. Ja, van ja. Uh, Jan Dino. Uh... Wat ik laatst eens heb gezien op zijn Instagram is dat ze een platina film hebben. Oh, echt? Dat houdt uh, in dat ze ruim meer dan 400.000 bezoekers hebben gehad. Ja, dat doen ze goed dan. Daarom staat hij ook op één, denk ik. Ja, dat weet ik als van zeker. Uh, dat, is, uh, dat is weer mooi meegenomen voor hem, denk ja. ik Voor het hele team die daarmee heeft geholpen, neem ik aan. En ja, uh, ook dat, ook dat, ook dat. Wij gaan luisteren naar uh, Chesto en Grapevine. Punt 9. FM. no Clean man it and solo, en daarvoor die uh, losing it and let me. So. Oh. Het is tijd voor de evenementen. So I do it so low. Ja ja. Het muziekje is er weer. Ah, het is een ander muziekje? Ja? ja, andere muziekje, maar ah, wel het is ook een leuk filmen. muziekje. Ja, zeker leuk muziekje. Goed, uh, de evenementen dus. We hebben natuurlijk de ijsbaan nog steeds die er staat. Tot en met 6 januari in het midden, in het midden van het Zandvoort op het Raaddesplein. En een kaartje kost 5 euro en dan kan je de hele dag uh, lekker schaatsen. En dan kun je even kijken op... Uh... Oh nee, wacht, wacht, sorry. En dan... Uh, <laughs> ja, ik heb allemaal, allemaal dingen van de ijsbaan hier staan. Want er is ja. heel veel te doen op de ijsbaan namelijk. Want namelijk uh, zo meteen over drie kwartier, namelijk om half acht, uh, begint de finale. Jawel, de finale van het fluitketelcurler op de ijsbaan. De finale alweer? De finale, ja. En uh, is dan de vrouw van Zeef in de finale, of niet? Nee, je hebt het helaas niet gehaald. Oh, jammer. Ja, dat is nou weer jammer, hè? Jammer. Maar ze hadden het wel goed gedaan. Ja. Ze hadden volgens mij uh, twee, twee van de vier wedstrijden ze wel gewonnen. Nou, netjes, netjes. Ja, zeker weten. Ehm... Um, nou ja, En dan nog zaterdag natuurlijk, uh, de Disco ijs van 4 tot 10. Allemaal DJ's uh, die uh, komen draaien in die uh, vrachtwagen. En, uh, um, nou ja, en wil je nou meer weten, kijk even op ijsbaanzandvoort.nl. En dan heb je ook nog die zaterdag, 5 januari, de nieuwjaarsrace. Dat is natuurlijk een traditie in Zandvoort. En um, het is een gratis te bezoeken race... Evenement. En je mag zelfs voorafgaand van de nieuwjaarsrace de kritwalk bijwonen. Dus je mag gewoon tussen de auto's doorlopen terwijl ze op opgesteld staan voor, uh, voor de race, zeg maar. Ja, dat, uh, dat is best vet eigenlijk. Dat is best leuk, hè? Ja. Ik uh, denk dat ik ook wel even ga kijken, trouwens. Ja, Thomas en auto's, hè. Heb je Thomas leed. en auto's, daar gaan het alweer. Autospellen, ja, autos, ja, auto's in het echt. Ja, en dicht bij het circuit natuurlijk wonen. Ja. Dat is ook heel fijn. En, uh, nou ja, dat uh, was dat zo'n beetje voor de evenementen? In Zandvoort voor de Jeugd dan met name. Wij gaan luisteren naar de Prins Karma. En Lady bitches. Zometeen om kwart over 7 het artiestennieuws En om 7 uur hebben we natuurlijk een kleine pauze. Want ik komt het nieuws er even tussendoor. Maar eerst muziek dus. This is If, if I show you my tits, will you let me in? Can you just just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. It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 Ik no naar de winkel. que el nene no winkel. Ik es que yo me winkel. Ik ga que tú winkel. Ik ga naar de winkel. Ik ga naar de winkel. Ik ga naar de winkel. como si fuera la última Ik enséñame ese pasito, que no sé un besito, bien suavecito, bebé. naar taqui, taqui taqui rumbo. Hi, every day. Dat een beetje een beetje